Een Nederlands bombardement op een stadje in Afghanistan had niet mogen gebeuren. Meerdere burgers kwamen om toen Nederlandse straaljagers in 2007 bommen gooiden op een wooncomplex. Slachtoffers moeten een vergoeding krijgen van de staat. Hoe hoog die wordt is nog niet bekend. Vijf mensen zijn vanochtend onwel geworden toen een giftige stof vrijkwam bij werkzaamheden op een industrieterrein in Moerdijk in Noord-Brabant. Volgens de veiligheidsregio heeft één iemand ernstig letsel. Weet nog niet om wat voor stof het gaat. Er was geen gevaar voor de omgeving. Blijven even in Brabant. 144 automobilisten hebben daar gisteren een bekeuring gekregen... omdat ze met hun telefoon in de hand achter het stuur zaten. Agenten reden over snelwegen met een grote touringcar. Daar vandaan konden ze goed in de gaten houden... en een collega in zijn als ze iemand zagen bellen of appen. En het is vandaag een vrije dag in saoedi arabië Niet omdat het daar een feestdag is of omdat er gestaakt wordt. Mensen hoeven niet aan het werk... omdat saoedi arabië gisteren op het WK won van favoriet Argentinië... Met 2-1. En dat vieren ze alsof ze wereldkampioen zijn. De koning heeft iedereen vrijgegeven en een aantal pretparken is gratis te bezoeken. En bij het winnende doelpunt gisteren hield de commentator niet meer. Ja, groot WK-feest dus voor Saoedi-Arabië. Een uh, oranje feestje in WK-land Qatar gaat hem trouwens niet echt worden. De fanzone van Nederland wordt opgeheven. Afgelopen maandag kwam er namelijk niemand opdagen... doordat die plek lastig te vinden was. Mogen kan het ook komen doordat er op de plek pas bier gedronken mag worden... na 7 uur. Het weer nu nog droog op veel plekken. Vanmiddag trekt het verder dicht. Het gaat vaker regenen. Vanavond zelfs met onweer en hagel. En het wordt 7 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd flink wat vertraging in de regio, vooral veel dagelijkse files momenteel. Op de A8 rijdt het langzaam vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Voor knooppunt Zaandam 6 kilometer file en een kwartiertje aan oponthoud. Ook file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Daar een kwartier aan oponthoud voor knooppunt Velzen.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 mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. Yesterday, all my troubles seem so far away.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 you Goedemiddag. Give want to hurt me. We zijn begonnen met de Beatles Yesterday. Gevolgd door Boy George. Do You Really Want To Hurt Me? En we gaan door met words: The Bee Gees. Smile, an everlasting smile. A smile can bring you near to me.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 Have, to take your heart away. Foto's op je iPhone of iPad. Wat kun je doen met al die foto's? Hoe kun je overzicht houden? Deze cursus is alleen geschikt voor iPhone of iPad. Neem naast uw opgeladen iPhone of iPad ook de gegevens van uw Apple ID mee. Twee lessen kosten 22 euro en aanmelden kan u via de website van Pluspunt. En het is dinsdag 29 november van 10 tot 12. De locatie? Pluspunt. En de volgende in de lijst is The Pretenders. Heel stand by you. Instrumentaal van de Week door Hans Wassenaar. Ernst Aaron Freeman, geboren in 1922 en overleden in 1981... ...was een Amerikaanse pianist, organist, bandleider en arrangeur. Hij was verantwoordelijk voor het arrangeren van vele succesvolle rhythm en blues popplaten... ...van de jaren 50 tot 70. Freeman werd geboren in Cleveland in Ohio... Hij had een broer, Art Freeman, die in de muziek een opname zat en soms meewerkte met Ernst Freeman. In 1935 begon hij te spelen in de lokale nachtclubs van Cleveland... en vormde hij ook een klassieke muziektrio voor lokale sociale gelegenheden met zijn vader en zus Evelyn. Rond 1939 vormde hij en Evelyn een nieuwe band, de Evelyn Freeman Swing Band. Evelyn speelde piano terwijl Ernie saxofoon speelde en ook arrangementen voor de band begon te schrijven. In 1942 voegde het grootste deel van de band, behalve Evelyn... zich samen bij de Amerikaanse marine... en werd de eerste volledige zwarte marineband... genaamd The Gaps of Swing met Ernie als bandleider. Hier is Ernie Freeman met Ranchie. Ook op TV. Zie hem tekst TV op kanaal 45? Got myself a crying talking, sleeping walking living dog. Got to do my best to please her, just cause she's a living doll.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 Got a eye and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living doll. Dit was Cliffordshut met Living Doll. De leerlingen van groep 6 van de Oranje Nassau School... hebben een echte tentoonstelling ingericht in het Zandvoort Museum. Het thema was pronkstukken. Nou, dat leverde een zeer diverse hoeveelheid aan kunstwerken op. Voor een zilveren vogel tot een mini Harry Potter presentatie van een stuk van een hertige tot een inkpen uit Denemarken. De ene kunstwerk is nog veel bijzonderer dan het andere. Bij alle objecten ligt een beschrijving. Waarom is het gekozen en de naam van de kunstenaar CQ Verzamelaar? En volgens de platters met Smoke It in Your Eyes, gevolgd door The Sound of Silence van Colin Regan en Keith Harkin. Ik ga door met Eric Clapton, Tears in Heaven. Is het slim om in de winter langer te slapen? In 2015 deden onderzoekers van onder meer de University of California onderzoek naar de natuurlijke slaapgewoontes van drie oervolken. Ze wilden weten of de mens zonder de invloed van elektrisch licht of wekkers een oorspronkelijke slaapritme hadden. Inderdaad bleken de San uit Namibië, Hatsa uit Tanzania en Simane uit Bolivia... op gelijkbare tijden op één oor te gaan en op te staan. Ongeveer hetzelfde aantal uren te pitten... en in de winter gemiddeld, 56 minuten langer, te slapen. Het is bekend dat mensen in de winter vermoeiende zijn, vertelt Floris Boudersen. Als slaapexpert schreef hij het boek Superslapen. De belangrijkste oorzaak daarvan is minder daglicht... Dit beïnvloedt het bioritme en versterkt de behoefte aan nachtrust. Wouter adviseert ook vooral toe te geven aan het gevoel meer slaap nodig te hebben. Je kunt eerder naar bed gaan of later opstaan. Maar acht uur, waar je normaal 7 uur slaapt, is slim als je de behoefte daarvoor hebt. One. Strong.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 is waren achterin volgens Elvis Presley met One Night, gevolgd door Celine Dion met The Power of Love. Creatieve Kerstworkshops in pluspunt. Let op, helaas is onze docent even in de lappenmand. De data voor deze workshops zijn dus opgeschoven. Het is nu 1 december, Kerstengeltjes maken, 8 december 3D versiering, 15 december Kerstmakramee. Allen van half twee tot vier uur. En de kosten zijn 3,50 per persoon. Inclusief koffie of thee. Doe je mee? Nou je dan even aan via de balie van Pluspunt. 5740330. 5740330. De volgende is Demis Rousseau's. Goodbye, my love. Goodbye. Sucero, geboren in 1955, is een Italiaanse zanger, tekstschrijver, componist en producer. Sucero is een Italiaanse versuiker, een bijnaam die ooit van de lerares kreeg. Sucero brak in 1985 door in Italië na zijn deelname aan het festival van Sanremo met het nummer Donne. Na enkele goed verkopende albums volgde in 1987 het album Blues... dat het best verkochte album ooit in Italië werd... en gemaakt werd met sessiemuzikanten als Clarence Clemens en Memphis Horns. In 1981 volgde de Europese doorbraak met een heropname van zijn vroegere hit Zanza Una Donna, in het Engels Without A Woman, samen met Tal Young. Hiermee behaalde hij internationaal succes... Net als een Engelse versie van Diamante van Randy Crawford. Hier is Censuro met Zanza Unadonna. I ZANG